Mark Hokke met het NOS Journaal. Op de laatste dag van het proces over de tramaanslag in Utrecht... heeft verdachte Gukman T. gespuugd naar de rechters. Hij zei opnieuw dat hij de rechtspraak niet erkent... en noemde de rechters hoerenkinderen. Gugman T. werd daarop afgevoerd. Deze week bespuugde de verdachte ook zijn advocaat... en gisteren eiste de officier van justitie levenslang tegen T. In Haarlem is een leerling afgelopen week naar school geweest... ondanks verschijnselen van het coronavirus. Het meisje uit 5 VWO was op vakantie geweest naar Noord-Italië. Toen ze koorts kreeg, werd de dokter gewaarschuwd... en werd het coronavirus vastgesteld. Haar klasgenoten en docenten op het Eerste Christelijk Lyceum... zijn op de hoogte gesteld. De school in Haarlem is open. Het meisje zit in thuisisolatie, net als de rest van het gezin. Ook in Amersfoort is een leerling met corona even op school geweest. Maar toen hij begon te hoesten is hij weer naar huis gegaan. Ook deze leerling zit nu thuis in isolatie. De wapenstilstand in de Russische provincie Idlib lijkt stand te houden. Dat meldde een Russisch persbureau en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het bestand tussen de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin... werd om middernacht van kracht. Aan de Grieks-Turkse grens is het wel onrustig... Turkije laat Syrische vluchtelingen door richting Griekenland... terwijl Griekse troepen de vluchtelingen juist proberen tegen te houden... met traangas en waterkanonnen. Het provinciale bestuur van het CDA in Noord-Brabant... gaat langs de lokale afdelingen om te praten over de samenwerking met Forum voor Democratie. Gisteravond maakte het CDA bekend dat er al principes van samenwerking zijn afgesproken met Forum, de VVD en lokaal Brabant. Ze werken nu aan een akkoord op hoofdlijnen. De samenwerking met Forum stuit binnen het CDA op veel verzet. Een deel van de leden vindt de waarde van het CDA niet verenigbaar met die van het Forum. Het weer vanuit het westen opklaringen, maar nog wel kans op een bui. Staat een matige noordwestenwind en het wordt een graad of acht. Morgen bijna overal droog, zondag weer regen. Dit was het nos Journaal. ZFM, verkeerssfeer. De van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn drie kilometer file tussen Purmerend en Afrit Averhoorn. Op de A10 knoop het Groenplein richting Knopen de Nieuwe Meer bij de Koentunnel staat een te hoge vrachtwagen. En daarom is de parallelbaan dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist. Mysterieus. Realist. Altijd ready. Grove humor. Slappe lach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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Had u gebaald? Uh, wil u dat nooit meer doen? Sorry. Het is weer 12 uur geweest. Gaat die week, Ja, je horen van God weer. Ga zo naar de lunchtijd. Hey Debits, kunnen eindelijk eens even eten jongen. Kom even een bammetje doen nou jongen, kom nou toch. man die van boom naar boom slingeren. Ja, is begonnen. Tot 1 uur is dit Sandwich. Mm, sandwich. Met Peter de Wit. En niet zomaar een sandwich vandaag, want het is vrijdag inmiddels. Vrijdag de 6e. Volgende week wordt het wat droerder. Daar hebben we het nu niet over. En omdat het vrijdag is, doen wij extra dingen. We doen, we doen sowieso wel heel veel dingen, maar vrijdag is iets meer. Of steeds half één, stukje uit de dik van elkaar show. Kun je vast uh, je kaken in het vet zetten. Dat gaat lachen worden. Einde van Sandwich, een 12-wins En natuurlijk staan we stil bij de datum. De datum van vandaag. 6 maart, dus. Wat gebeurde er in de geschiedenis? Kan natuurlijk van vandaag zijn. Kan van vorig jaar zijn. En kan van uh, 3000 jaar terug zijn, bij wijze van. I don't care if you're here. Or if you're not alone. I don't care it's been too long. It's kind of like it didn't happen. The way that you live small. You miss me Moet ik nou weg zeggen dat deze dame Betty Boe heet. Ik zit even te kijken in de geschiedenis van die 6 maart. Want daar gingen we het over hebben vandaag. Ik weet niet of Nick Leeson je nog wat zegt. De Barlingsbank. Hij speelde en verloor een miljard euro. En bracht daarmee de bank ten gronde. Op die 6 maart 1995 werd het overgenomen door de ING Bank. Voor één pond. Rock'n'Roller, the games you play. I fly see your name in Suicide. Oh, oh, oh, don't you tell me it's rough. At the top, you get the cream of the crop. Image seekers, they're on wheel to wheel. This week, break well, next week, who knows? Oh, oh, oh don't you tell me it's. nummer 1 net die ze hadden in Nederland. Tour Limited. De eerste was Twilight Zone destijds. En op die 6 maart 1993. Dit kwam op de eerste plek binnen. In de top 40. Volgende week. Vrijdag de 13e. En als aan de overheid ligt, wordt het ook echt vrijdag de 13e. Want ongetwijfeld meegekregen. 16 maart. Wordt het overal 100 op de snelwegen. Tussen 6 uur s morgens en 7 uur s avonds. De borden staan er al, alleen die dingen zijn natuurlijk afgeplakt. Dan moet de hoes af of de tape moet eraf. En dan gaan ze 13 maart dus al mee beginnen. En er wordt al uitgebreid geroepen van jongens, we knijpen geen enkele oogje dicht. Als het bord 100 zegt, dan is het gewoon 100. En dan bekeuren wij. Vrijdag de 13e dus. Een beetje kinderachtig, denk ik. Ja goed, het is de overheid, overheid. Geen enkele koelans aan de burger. Maar andersom moet je alles maar zien te pikken. I got baby. I'm on my way to her house and I'll come out afraid But when I see her tonight, I'm gonna squeeze her to death We'll all dance Dit hebben ze niet vandaag. Muziek uit uh, 1960 was dat. Origineel was trouwens van uh, Roy Orbison. Die schreef het in 57. En 6 maart 58 stonden ze in de studio. En dan heb ik het over de Ivory Brothers om deze uitvoering op te nemen. En die kwam uiteindelijk in uh, de 60 jaren, precies 1960, kwam het de hitparator in. Dat wilde ik zeggen, maar kom er niet eens meer uit weet je. Heb je je lachspier al in het vet gezet? Een stukje uit de niks van mijn zo straks. beste club in tijden. Diep in het glaasje kijken. Grenzen overschrijden. Nog even lekker zijn. Laat ze naar ons kijken. Laat ze lekker zeiken. Voor iets te bereiken, zo. Oh So sort of like a look lekker zo. Loop je stap te lullen Toch even lekker zouden Wat zit je naar nou te lullen Toch even lekker zouden Laat ze lekker lullen Toch even lekker zouden Best de club in tijd Diep in het glasje kijken Grenzen overschrijden Toch even lekker zo. Met tas dus en nou, dit Lions Sleep Tonight, Tight Fit. 80 jaar, muziek in jouw lusttijd. Op die 6 maart. Het is de dag dat het zendschip Meibo 2 begon. 1971. De Nederlandstalige uitzendingen kwamen er vanaf Radio Noordzee Internationaal. Opnames werden gewoon in Hilversum gedaan. Het duurde niet lang voordat ze een serieuze concurrent waren van Radio Veronica in Hilversum 3. Ik beloofde het al vrijdagsmiddags lachen een stukje uit de dik van mijn show. En ook hun zaten met het gewichtprobleem. Hoe kunnen we afvallen? Nu, uh, hey, leuk, ja. wat het is momenteel, en loopt het op televisie, ja. hebben we allemaal wel gezien natuurlijk. Nee. Uh, dat nieuwe programma van Big Diet. Oh, oh ja, is, uh, wat de die, die Dikke ik ja, oh, oh, Alleen maar ja. leuk om oh, daar ook ja. eens iets ja. aan te doen. Oh, ja. Ja. Omdat ja. wij het hier ook met z'n allen misschien is. toch ook Het is toch ook. Het is toch gezond. Ja, vandaar. Dus wij in nieuw uitmaken maken wij hier ook even Big Diet. Ja! Big Die. Diet wordt mede mogelijk gemaakt door. Dixel Leo. Vooral de losse handen. Ik oh. okay. wil jullie allemaal namens iedereen voor en achter de schermen en heel hartelijk welkom heten. Ja, we ja, we wel. weten allemaal waarvoor jullie hier ja, zijn. We vallen, hopen he? dat jullie daar echt ook in slagen. Ja, is, en een fantastische tijd toegewenst. En zoveel mogelijk kilo's eraf natuurlijk ook. Heel veel succes en maak het een mooie partij. Mooi af. jongens, ik heb mijn flessen hier neven meegenomen. En bier, wie wil de bier? Wie wil is Nee, niemand wil bier. We gaan toch geen bier drinken? We je zitten hier. Een expert aan tafel, is meneer Hangbuik En die gaat ons even vertellen hoe we moeten afvallen. Goedemiddag, meneer Hangbuik. Ja, oh, goedemiddag. U. Uh, u eens even. U heeft ervaring. Hoe moeten ja, ja, we afvallen? Ja, wat is de, ja, we we we de bedoeling, bedoeling? Nou ja, kijk, het is ja. natuurlijk de bedoeling dat ja. we zoveel mogelijk gaan afvallen met ja, ja. z'n allen. En dat moet je op een slimme manier. Niet doen. Maar gaan eten, want ik val ze wel om van de horen, ja. Over jou kan niet gelijk gaan eten. Het gaat er niet om dat we afvallen met z'n allen. Gaan we niet gelijk gaan vragen wat we gaan eten. We gaan helemaal niks eten. Maar niks no, dat ben ik dat ook klaar. Nee, wees, nee, je denkt niet dat ik hier ga zitten hongeren voor die vlauwekul. Want nee, iedereen zit okay. mij dit allemaal. Ja, maar Joop, werk nou even mee. Kom maar voor de nee, gezelligheid. Even deel nou, we zitten. Ah, daar zou je hem mee hebben, mensen. He. Daar zou je hem hebben, wat oh, zou je hebben? Ik doe wel even over. Oh, pizza de is toch pizza boer mensen. We zitten hier af te vallen. We gaan er geen pizza's bestellen. De jongen ook niet terugsturen, dat is zielig. Dat is helemaal niet zielig. Kom op, mensen. Even sterk zijn, mensen. We gaan er even terug. Meneer Hankbuik, even nog over hoe we kerstdurig kunnen afvallen. Zo, waar ben ik? Het was een helft bedoelig. Ik heb alles. Ik heb alles. Waar kom je nou weer vandaan, Harry? Ja. Waar kom jij nou vandaan? Waar ben je geweest? Alveld ja. Chinees natuurlijk. Alveld Chinees komt er twee tassen Chinees binnen. Wat oefen meneer ja, Hangberg, dat we daar los, zo, wel, wel niet van denken. Nou, ik lust wel wat. Hebben u ook baan hier? Ja, meneer Hangberg. Gaan u nog blijven? Kom op, al die hommel van tafel. We blijven even bij de pot. Ik daaien, he jongens. Ik daaien. Het is belangrijk, de B van Belak. Uh, we hebben telefoon. Nee, een telefoon. De nee, telefoon oh, is de ja, We gaan de telefoon. Hallo, met voor elkaar spreekt u. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Swarma Huis. Uh, Vetter kan het niet. Vetter kan het niet. Er zijn bij mij twaalf broodjes Swarma besteld. Die ja, worden ja, zo bezorgd. Oh, maar moet de saus erop? Of wil u die los hebben? Ik weet niks van Swarma broodjes. Ik gooi het er al. Ik gooi het wel in een zak. Nou, hoef ja, niet. Ik gooi het bij elkaar. Nee, dat moet. Hallo, hallo. Hallo, wat die bestel er nou weer twaalf broodjes zwaar, Oh, Nou, ik nee, denk dat is Goeie lekker voor gezellig. de gezelligheid, toch? Eet toch het even? Knabbeltje even, even tussendoor. Knabbeltje tussendoor, 12 broodjes zwaar, nou, Ja, even, even, We ja, uh, ja, gaan even verder en ja, over dat uh, afvallen. Ja, over dat ja, afvallen. Ja, over dat Wat is nou de beste manier om af te vallen? Nou, je moet natuurlijk zoveel mogelijk afvallen. En het liefst zo snel mogelijk Een ontje per week of zo, dat pontje, dat niet op natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. In, je moet in kilo's gaan kilo's, denken. Kilo's, kilo's. we ja, moeten ja, eraf. Kilo's. ik heb zelf ja, ervaring kilo's. mee met de ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben zelf oh, ook uh, enorm afgevallen. Maar oh, ik ja. zeggen, oh, oh, ja. oh, ja. hoe oh, heb u dat ik gedaan? Ben, gedaan. Uh, nou, ik ben toen bij elkaar ben ik, uh, 21 kilo ben ik 21 20 afgevallen. 21 kilo, oh, dat dan dan 20 dan zal wat 21 kilo, ja, ja. Ik ben een dieet geweest natuurlijk. Maar u hebt Nou, nee, ik heb geen dieetgevolg. Nee hoor, nee. Nee, ik ben niet zo. maar Wacht nou even, u bent 21 kilo afgevallen en geen dieetgevolg. Hoe hoe heb u dat dan gedaan? 21 kilo. Ik heb mijn linkerbeen laten amputeren.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 Was ik heb op de wereld. Du bist alles, wat ik wil. Du, du allein kanst mich verstehen.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 Dich, dich nie verliert. Ohne dich leven, das kan ik niet meer. 6 maart was het, 1971, hij kwam op de eerste plek van de Nederlandse top 40 binnen. Ik heb het over Pieter Maffay. 6 maart, de dag dat er een ramp was met een veerboot, de Herald Free of Enterprise, was in België, Zeebrugge, het jaar 1987. De boegdeuren van het autodek waren open blijven staan, waarna de veerboot kapzeiste. Met 539 mensen aan boord. Waarvan 193 mensen het niet meer konden navertellen. Het zal overigens nog een maand duren voordat, het, uh, voordat de boot überhaupt rechtgetrokken zou kunnen worden. Niet alleen mooi nieuws hè. We hebben ook rotte dingen in de geschiedenis.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 Scheiding op die 6 maart 2004. En dan hoorde ik je denken... Hé, hey de Wit, gaan we nou ook al roddelen? We zijn toch geen uh, roddelblad? Nee. Het was opmerkelijk. Want ze toen bijna ex-vrouw... Die was naar de rechter gegaan. En ze eiste 300.000 dollar per maand... Om in haar onderhoud te kunnen voorzien. En ze had ook een lijstje gemaakt om dat te onderbouwen. 6.000 dollar aan cosmetica. 5.000 dollar aan sieraden. 15.000 aan kleding.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 En 1. Sandwich met Peter de Wit. Geen hit werd het maar. Klinkt wel lekker dit. Opmerkelijke uitspraakje in Amerika. Een vliegtuigmonteur die moet drie jaar de bak in. Had namelijk een navigatiesysteem gesaboteerd. De 60-jarige man die wilde wat extra verdienen. En had zoiets als ik nou het navigatiesysteem eens een klein beetje saboteer. Dan blijft het vliegtuig staan en dan kan ik het maken. Dat betekent wel 150 mensen die hadden vertraging. Kost natuurlijk een sloot geld. En ja, het gevaar wat eraan vastkleedt. Dus drie jaar de bak in, hè? We don't need no education. We don't need no control. No dark has no I'm mm -hmm. Pink Floyd, zijn we aangeland in het einde van je lunchtijd. Het is 6 maart, de dag dat Pim Fortuyn won in Rotterdam, met Leefbaar Rotterdam. Gemeente raadsverkiezingen won hij, was in 2002. Het is de dag dat Ghana onafhankelijk werd, 1957. En er werd op Trooi aangevraagd op de aspirine. En die geschiedenis gaat terug naar het jaar 1899. Datum mag je zelf invullen. Omdat het bijna weekend is hebben wij nog een lekkere lange plaat om het weekend in te luiden. Een zogenaamde 12 inch uitvoering. En vandaag is het een echte classic dit, een dance classic. Zet de klok terug in 1979. Voor deze kant goed weekend, spreek ik elkaar maandag.